Shabbat shalom, Shabbat shalom. blij hier weer te zijn, we hebben een uh, heel diepgaand thema vandaag, uh, waar ik al een tijdje bij stilsta in de voorbereiding uh, van dit thema, het goede nieuws van Abram. Uh, dat heeft mij al diep geraakt, ik hoop dat het u vandaag ook zal raken. Het woord van God. En dat het u zal bemoedigen en hoop geven voor de toekomst. Dit is een serie, dit is alweer deel 3. In die serie staan een paar teksten uh, centraal. Openbaring 14 vers 6. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En de tweede tekst, die heb ik de vorige keren wel genoemd, maar nog niet op de uh, powerpoint laten zien, maar bij deze. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind, dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet zeker doen? En dat is een uh, tekst die ook deze keer uh, deze aflevering heel belangrijk is om dat vast te houden. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet zeker doen? Het goede nieuws aan Abraham. De uh, hypothese die aan deze spreekserie voorafgaat is uh, deze. Er zijn geen bedelingen. Er is uh, geen sprake van Oude Testament en Nieuwe Testament. Want Gods woord is ondeelbaar en één boodschap... Voor de mens. De eeuwige Torah. van waaruit de Bijbel geschreven is. verandert niet van gestalte. en spreekt zichzelf nooit tegen. Wij mensen veranderen van gestalte. en Israël verandert van gestalte. en daarom zijn er wel verschillen te ontdekken. in het onderwijs in de Bijbel. Vorige keer hebben we daar wat uitgebreider bij stilgestaan. wat ik daarmee bedoel. Dat gaan we deze week niet overdoen. of deze keer. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het goede nieuws na de vloed. En. Uh, dat was best een uitgebreid thema... ik weet niet of je het zich nog kunt herinneren... we hebben heel veel... Uh, dingen aangestipt... en uh, heel breed eigenlijk... gezocht naar... hoe dat goede nieuws er toen uitzag... het verbond dat met Noah gesloten werd... en uh, daarbinnen de verkiezing... hij had... Uh, Sam... een aparte plaats gegeven onder zijn zonen... dus Sam was verkozen boven Gam en Javet. En wat betekent dat dan? Daar hebben we bij over nagedacht. We hebben gezien dat God nog altijd wijst naar de schepping als bron van onderwijs voor het goede nieuws, zoals dat ook voor de vloed het geval was. En hoe Noach en zijn zonen geroepen werden om in harmonie te leven met de schepping, met de, in harmonie met de dieren die bij hen woonden. In harmonie met wat God geschapen heeft om in te leven. En we hebben gekeken naar het vreugde en het feest en de mogelijkheid om thuis te zijn bij Yahweh. Het wandelen met hem. En uh, op het allerlaatste hebben we heel kort stilgestaan bij ballingschap. Hebben we eigenlijk uitgesteld, maar ik heb het alleen maar genoemd. Maar om het plaatje van het Goede Nieuws na de vloed even vast te houden, ben ik bezig geweest met een uh, illustratie. En er is dit uitgekomen. Dit is een samenvatting eigenlijk van... Het goede nieuws na de vloed. Helemaal in het midden ziet u een Ola staan. Dat is het Hebreeuwse woord voor brandoffer. Dat heb ik met bloedrode letters geschreven. En op de achtergrond ziet u een zwarte mengeling met rode sporen. Bloed dat vloeit, leven dat aangetast wordt. We weten, bij de torenbouw van Babel is er weer nieuwe rebellie tegen God gekomen. En toen Babel verstrooid werd, is het zaad van Babel overal geplant. Zodat het leven overal op aarde geweld aangedaan wordt, uiteindelijk. Tegen die achtergrond van de rebellie. En ja, daar waar het goede nieuws eigenlijk geen ingang heeft, was steeds een gemeenschap onder de zonen van Sem. Die het brandoffer centraal had staan, de opheffingsgaven. Maar het is eenzijdig om naar het brandoffer te kijken als, um, als slechts het offer van een dier. Daar komt iets anders bij en dat heb ik er omheen gezet. Uitbundige feestvreugde, daar waar geofferd wordt, wordt ook gegeten en gedronken en gemeenschap ervaren. Dat is... ...die uitverkoren wandel met Yahweh... ...die als een licht schijnt in een duistere wereld. Nu. We hebben daar in de parasha ook stil bij gestaan... ...hoe um, een rechtvaardige generatie na de vloed... ...de fakkel van het goede nieuws wist vast te houden... ...en wist uit te stralen. En u ziet het hier op het plaatje. Dat goede nieuws vindt zijn ingang in de wereld... ...ook al hebben ze er geen behoefte aan... ...het, sch het schijnt wel... En het wordt gezien. Tot op een bepaald moment. In het huis van Terach. Er is een hele parasha over. Um, gaat het mis. Er de, de sluipt iets naar binnen. Waardoor het goede nieuws aangetast wordt. En. Um, Abraham komt hier tegen opstand. Abram is uh, groot geworden. In deze gemeenschap. En. In het huis van Terag uh, sluipt de traditie naar binnen, de religie, uh, wetticisme, uh, wij zijn het, exclusivisme. En ze verheffen zich in Garan, we hebben daarbij stilgestaan. Als wij zijn het en wij hebben deze plaats in de wereld en wij zijn het uitverkoren volk van God. En daarin gaat wat mis en Abraham komt in opstand. Abraham die komt daar tegen opstand en dan gaat hij hier uit deze gemeenschap. ...die zo mooi begon, na de vloed. En Abraham die gaat uit het huis van zijn vader. Dood en verbrokenheid hadden bezit genomen... ...van de familie waaruit hij kwam. Zijn broer was overleden. Zijn vrouw was onvruchtbaar. Het goede nieuws was gebroken. Het, had, het was niet meer de fakkel die het geweest was. Het huis van Terach... ...had het goede nieuws in feite verlogen... En Abraham is alleen overgebleven. Als enige bleef hij vasthouden aan het geloof waartoe de Torah oproept. Dat geloof bracht hem zover om te breken met zijn familie. Vanaf dat moment was Abraham gedoemd tot ballingschap. Maar er is hoop. Hij heeft iemand meegenomen. Lot. Die wilde met hem mee, die had, had Abram gehoord in, zijn, uh, uh, in wat hij zei over het huis van zijn vader, dat het goede nieuws aangetast was. En Lot dacht, ja dat is zo, ik ga mee met oom Abram. En Abram had zelf geen zoon, dus toen hij zijn neef meenam, dacht hij, dan heb ik een erfgenaam ook. Dus er is hoop. En zo ging hij uit het huis van zijn vader en hij dacht, het gaat goed komen. Al ben ik een balling en al heb ik maar één... Zoon, als het ware, aangenomen zoon, het gaat goedkomen. Maar ja, een hoofdstuk verder, Genesis 13, u weet het, schrijft Lot zich van Abraham af. En wordt die hoop eigenlijk, raakt de hoop verloren op een, bepaald, op een bepaalde manier. Maar het volgende moment, het volgende hoofdstuk, wordt Lot gevangen genomen in Sodom, waar hij die verkoos te gaan wonen. En een, een grote koning uit het noorden, Amrafel en uh, uh, Omer en Arioch, die hebben zich uh, samen gespannen om die volkeren daar in Kanaan uh, uh, uh, een kopje kleiner te maken. En ze nemen Lot mee naar het noorden, terug naar Babylon. Maar, denkt Abraham, dat laat ik niet op mij zitten. Dat is mijn aangenomen zoon en ik geloof nog steeds dat God iets wil. God wil mij een zoon geven. Ik geloof het. Ik geloof dat God iets gaat doen. En ik heb die hoop en hij gaat erachteraan met zijn bondgenoten. En hij denk, ik zal ze even terugpakken. Want, ho, dit is, dit, zij komen niet zomaar aan iemand. Lot is mijn aangenomen zoon. En al is hij dan een poosje weggegaan, al heeft hij even het zicht kwijt. Ik ga hem terughalen. En hij zal het wel zien, hij zal het wel begrijpen als ik overwin. En hij overwint over de koningen van het noorden. En hij laat het leger achter zich verstrooid. En hij, hij heeft dus een overwinning behaald die uniek is in deze oude wereld. En hij neemt Lot mee. En wat doet Lot? Ja, Lot die gaat weer bij Abraham wonen. Ja, nu weet ik het. Sorry, Abraham, dat ik ben weggegaan. Nee, hoe pijnlijk. Lot gaat weer terug in Sodom wonen. Hoe is het mogelijk? Was de zaak waar Abraham voor was weggetrokken uit Babel dan verloren? Was er geen hoop? Dan komen we in hoofdstuk 15. Abraham, na de oorlog in Genesis 14, is uit zijn familie. Lot heeft zich van hem afgescheiden. Niet één keer, maar wel twee keer. Zelfs nadat Abraham de koning verslagen heeft die Lot wilde ontvoeren, kiest Lot voor Sodom. Zara is onvruchtbaar. Waar blijft de beloofde zegen? Waar is het goede nieuws nu? Met die vraag gaan we Genesis 15 in. Na deze dingen. Na deze dingen. Hoe diep? Na deze dingen kwam het woord van Yahweh tot Abraham in een visioen. Vers 1. Genesis 15 vers 1. Na deze dingen kwam het woord van Yahweh tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Voelt u? Hij had alle reden om bevreesd te zijn. Hij had alle reden om de hoop achter zich te laten. Ik ben voor u een schild. En uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abraham: Adonai, Yahweh, wat zult u mij dan geven? Want ik ben kinderloos. En mijn erfgenaam, de bezitter van mijn huis, zal Eliezer uit Damascus zijn. Een heiden. Iemand die helemaal niet met het bloed door mij, met mij verbonden is. Verder zei Abraham, zie mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Hij kon toch vasthouden dat Eliezer een zoon van hem was in geestelijk opzicht. En hij zal zijn erfgenaam zijn. Maar het klopte niet. Vader had de lijn van Sem uitverkoren. Er moest nageslacht zijn. Er moest een Hebreeuws volk zijn. In de lijn van Abraham. Maar zie, het woord van Yahweh kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in Yahweh en die rekende hem dat tot gerechtigheid. We hebben hier een parasha over geschreven en het is een diepe boodschap. Yahweh die tegen hem zegt, vrees niet. De angst wordt daarin aangesproken van Abraham. De angst die Adam had... Nadat hij van de boom gegeten had en geen recht meer had op de plaats in de tuin van Ede en daaruit gegooid werd. Angst die sindsdien de mens beklemmen kan, gevangen zetten kan. De angst die Abraham ook kende. Ik ben jouw schild, zegt Yahweh. Net zoals Adam in de tuin van Ede woonde... Een ommuurde tuin, een, een, een tuin waar, Gods, waar hij Gods bescherming genoot. God roept als het ware de tuin van Ede in herinnering, waar geen vrees is en waar zijn bescherming is. De erfenis behoort aan jou toe en dus is jouw lichaam vruchtbaar. De roep in de tuin van Ede was, wees vruchtbaar. Weer een klank uit de tuin van Ede. De erfgenamen zijn zoveel als er sterren zijn. Daar houdt Abraham aan vast. En om de diepte hiervan te begrijpen, raad ik u aan om nog eens die parisha te lezen. Hierin zit al heel mooi het goede nieuws verweven. De hoop op de tuin van Ede, de hoop op het herstel, de hoop op een herstelde toekomst. Maar het gaat nog veel dieper. We gaan nu naar het tweede deel. Van Genesis 15, kijken. Want er komt een, een, een vreemde, een, een, een, ja, een akelig toneel in Genesis 15. Dieren worden geslacht, duisternis, ballingschap, 400 jaar ballingschap. Wat moeten we daarmee? En zeker na dat de tuin van Ede in herinnering geroepen is... In vers 7 lezen we verder. Verder zei Jaweh tegen Abraham, Ik ben Jaweh die u uit Ur der Chaldeeën geleid heeft om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Met de tuin van Eden in het achterhoofd weet Abraham, dit land, wat God daarmee bedoelt, is dat het uiteindelijk zal functioneren als een tuin van Eden, zoals Adam. In zijn bestemming was zal dit land dus ook in die context moeten gaan bloeien. Dat is wat God belooft. En dan vraagt hij Adonai Yahweh, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Daar staan in het Hebreeuws de woorden uh, yada. Hoe zal ik weten, kennen, doorgronden? Yada is veel meer dan gewoon weten of kennen. Het is doorgronden dat ik het land als een tuin van Ede bezitten zal. Hoe zal ik dat weten? En nu komt Abraham en hij, hij twijfelt niet uit ongeloof. Want we begonnen deze passage met en hij geloofde. En ja, wij rekenden hem tot gerechtigheid. Maar toch waagt hij het om die vraag te stellen. Als een kind, naïef. Misschien. Maar eerlijk, laat hij zijn hart naar buiten komen. Hij zegt, hoe zal ik weten? Hoe zal ik de gronden? Ik wil, het, ik wil eraan vast kunnen houden. Ik wil het goede nieuws, wil ik leven. Al ben ik dan een bal in. Hoe zal ik weten dat ik het land als een tuin van Ede bezitten zal? En dat is de vraag die we... Uh, uh, vast moeten houden als we verder gaan lezen in dit gedeelte en God zei tegen hem haal voor mij een driejarige koe een driejarige geit, een driejarige ram een tortelduif en een jonge duif en hij haalde al deze dieren voor hem dat is het enige wat God zegt en dan duurt het heel lang voordat God weer wat laat zien of wat openbaart het is, het is ergens halverwege de dag, stel ik me zo voor. Er wordt er geen tijd bij gegeven. Maar we zien dat Abraham een heleboel dingen doet en er heel lang moet wachten voordat God weer een openbaring geeft. Hij heeft de opdracht gekregen: haal die dieren. Een koe, een ram, een geit en een paar duiven. En dan zien we Abraham teruggaan naar het kamp waar hij verblijft. En hij haalt de dieren op. Hij neemt ze mee. Hij is de boer. Kan ik hier staan? Gaat het goed met het geluid? Ja. De koe, de grote, dat grote beest, staat bij hem, kijkt hem aan met zo'n koe-achtige blik. U kent dat wel als u een koe hebt gezien. Moe, wat gaan we doen? En die koe die staat daar te kijken. In het vertrouwen, oh nu komt de ploeg. Gisteren voor het eerst gedaan, driejarige koe. Die, wordt voor het, die is volwassen. Die wordt ingezet in het veld om te ploegen. En om het werk te gaan doen. Dan staat de koe, nu gaat het gebeuren. Waar gaan we ploegen? Boer Abraham? En Abraham kijkt hem meewardig aan. En dan staat de geit, bè, bè. Waar, gaan we, waar gaan we heen grazen deze keer, zodat ik weer melk kan verzamelen. En dan kan ik vanavond weer een goede liter melk geven, Abraham. Waar gaan we heen? Ik heb wel zin in een beetje grazen en in een beekje wat vers drinken. En, en een geit is zo'n prachtig beest. Ik weet niet of je wel geiten gezien hebt, gekend hebt, thuis gehad hebt, of, of bij vrienden, of familie. Maar geiten zijn zulke mooie beesten. Ja, ze kunnen mekkeren en ze kunnen lastig en vervelend zijn, maar geiten zijn mooie beesten. Maar goed, ik ga daar nu niet over uitweiden. Het is, um, uh, uh, ja, één ding dan. Eén ding om, om, om toch te laten zien dat een geit een mooi beest is. Vind ik dan, hè. U, mag het niet, u hoeft het niet met me eens te zijn. Maar um, dit verhaal heb ik gehoord van mevrouw. Uh, die had, uh, vroeger hadden ze daar een geit thuis. En uh, er was een bepaalde plant in de tuin. Die, uh, daar mocht de, de geit eigenlijk niet van eten. Maar hij nam er elke keer een hapje van. Omdat hij niet uit de tuin mocht eten. En dat vond de, de, vond de geit niet leuk. Dus die deed een beetje bokkig. Uh, en uh, telkens als hij daar aan die plant zat. Hap! Als hij er langs kwam. Dan nam hij uh, een pluk van, de, van, de, van, de, van, de, van die plant. Maar die geit vond het eigenlijk. Het was helemaal geen lekkere plant. Als ze dat aan andere geiten gaven, dan de, die lustte dat niet. Dus het was eigenlijk een plant die helemaal niet uh, geschikt was voor een geit om te eten. Maar goed, deze geit, elke keer als hij voorbij kwam, deed hij dat gewoon om een beetje te pesten. Vervelend beest. Nou, en op een gegeven moment was Jos, broer van uh, Anneke, die was het zo zat, die zegt, kom hé, En vreten die plant, en vreten. En hij zegt, blijf eten, kom dan. <laughs> Dat was de laatste keer dat die geit die plant ooit aangeraakt heeft. Hij vond dat ding helemaal niet lekker, maar dat deed hij gewoon om te pesten. En nu was hem eventjes gezegd van, kijk, niet aankomen hè? En toen was de relatie hersteld tussen de geit en zijn boer. Toen was het goed. Een geit kan je zo mooi aankijken. Je hebt van die mooie Dat kralenhoofd. Ja. En als je, als je in de berm of in een weiland een geit hebt en je komt er voorbij wandelen, geit zal altijd opkijken hè, als hij dichtbij genoeg is. Niet altijd, maar vaak wel. En dan zal hij, hé, hey, wie is daar? Bè, even groeten. <laughs> en dan, ja, een geit die houdt je wel in de gaten. Mooi beest. En dan heb je de ram. Ram is natuurlijk een heel wat pittiger beest. Die... Uh, die mag er zijn en die zorgt voor het nageslacht. Dus die, die heeft kracht. Die heeft van die horens. Die prachtige horens die gedraaid zijn. En alle kracht hebben. Om, om, om, om vijanden weg te stoten van de kudde en van de kleine. Daar staat Abraham. Met die drie prachtige dieren. Waarmee hij in harmonie leeft. En hij kijkt de dieren aan. En ook nog de duiven. Die een toonbeeld zijn van puurheid en reinheid. Gods geest. En hij kijkt naar deze dieren. De duiven doen hem denken aan die vroege tijd. Toen zijn vader uit Ur wegtrok om naar Canaan te gaan. Als duiven waren ze uit Babylon gevlogen. Want Babylon trok op en werd steeds woester en rebelser. En ze gingen weg, op weg naar het beloofde land. Naar een land waar toch een zekere belofte aan verbonden was. Als duiven waren ze gegaan maar in Haram waren ze blijven steken. En toen was Abraham als een geit gaan zitten mekkeren in Haram. Wat is hier gaande? We moeten doorgaan. Er is, er is een belofte. Er is, als wij geloven in een God, dan moeten we hem volgen. Moeten we doorgaan. Als een geit was, hij gaan mekkeren. Maar hij vond geen weerklank. Dus toen was hij als een ram uit Haram weggetrokken. Als een ram was hij bokker geweest en nu gaan we... Had hij kracht gevonden om te breken met zijn familie. Omdat de zaak van het geloof verder gaat. En toen Lot weggevoerd werd door de koning uit het noorden, was hij er als een runt achteraan gegaan met de ploeg achter zich. En hij had die koningen van het noorden dus de vier schaar van de ploeg laten voelen. Deze dieren die lieten hem iets van zijn eigen leven zien. Dat we spiegelde iets van wie Abram was. Het dat, dat pad dat hij gewandeld had. En daar stond hij met het leven eigenlijk voor zich uitgebeeld in die dieren. Met wie hij in harmonie leefde. En zonder dat God het zegt. Weet hij wat hem te doen staat. En hij neemt een, een mes en hij velt het dier. Hij slacht ze. Mijn leven is verbroken. Mijn vader en mijn familie is weg. Mijn broer is dood gegaan. Lot, die was meegegaan. Maar We zit weer in Sodom. Ik ben een balling. En ik leef in verbrokenheid. Dood! Er komt geen antwoord. Hij legt de dieren die door midden gesneden zijn, legt hij tegenover elkaar die delen. En de roep van zijn hart klinkt op. Hij heeft die dieren naar elkaar gelegd en hij houdt de vogels weg en hij wacht. God, waar is het dan? Hoe zal ik weten dat de tuin van Ede er weer zijn zal? Hoe zal ik weten dat dit land mijn eigendom zal zijn, of dat van mijn nageslacht? Waar blijft de erfenis? Waarvoor hebt u de mensen al geschapen? Voor die verbrokenheid? Voor die dood? Voor die eenzaamheid? Ballingschap? De dieren worden door Abraham geveld. Daarmee laat hij de verbrokenheid die hij ervaart... Aan God zien. Maar er komt geen antwoord. Welkomen de roofvogels. Roofvogels. Onwillekeurig doet dat denken aan, aan Noach in de ark, die ook al die vernietiging had meegemaakt. Die Eerst een zwarte vogel, een raaf had uitgezonden en daarna een duif. Die twee vogels die hier ook in het verhaal voorkomen. De dag gaat voorbij. De boer zonder zijn kudde, ja, met zijn dode kudde, wacht en heeft deze vraag aan God gesteld. Hoe zal ik weten dat ik erven zal? Hoe zal ik weten dat ik bezitten zal? Dat ik zal ontvangen de tuin van Ede waarvoor u mij geschapen hebt? En dan, als de zon ondergaat, gaat het verhaal verder. En het... In vers 12, en het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Een diepe slaap. Wie heeft er nog meer in de Torah geslapen met een diepe slaap? Adam, juist. Twee keer in de Torah wordt het genoemd, een diepe slaap. En toen Adam in een diepe slaap was, was dat een beeld, kunt u zich dat herinneren, van de dood van de Messias. Waardoor hij zich een bruid verwierf. En Adam in zijn diepe slaap, in zijn dood als het ware, had een bruid gekregen. En nu, Abraham valt in een diepe slaap, bij de zonsondergang. Hij had de vragen uit, hij had God laten weten, ik zit hier in verbrokenheid en ik, ik geloof niet dat ik hiervoor bestemd ben. En u hebt mij een beeld van de tuin van Ede gegeven. Er was geen antwoord gekomen. Nu gaat de zon onder. En Abraham valt in een diepe slaap. Dikke duisternis daalt er neer. Abraham sterft als het ware. Tot en met de dood ervaart hij de verbrokenheid. Ervaart hij de pijn van ballingschap. De boodschap hierin is eigenlijk ballingschap en verbrokenheid is jouw deel. En ook dat van jouw nageslacht. Want dat is wat de dag openbaard wordt in zijn slaap. Vertelt God hem, jouw nageslacht zal in ballingschap zijn 400 jaar. En we weten dat dat veel meer is dan die 400 jaar. Want na die 400 jaar was Israël wel uitgeleid en naar het beloofde land geleid. Maar we zijn zoveel verder in de geschiedenis. En inmiddels is Israël weer heel lang in ballingschap. Veel meer dan die 400 jaar. Dit zal uitmonden in de dood. Ballingschap en verbrokenheid zijn ons deel op deze aarde tot de dood. Maar dan... Komt er hoop? Wat openbaart zich in de dood van Abraham? Wat openbaart zich in deze pijn, en verbrokenheid, en eenzaamheid? Daar is de belofte van de tuin van Eden. In vers 17: En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie. Er was een rokende oven en een brandende fakkel. die tussen die stukken doorging. Een rokende oven en een brandende fakkel. Het is de eerste keer dat God zich openbaart als vuur in de Schrift. En het vertegenwoordigt ook Abraham. die in dat vuur wandelt. in het vuur van verbrokenheid. en ballingschap om gelouterd en beproefd te worden. Maar het vuur van Yahweh verteert niet. Een fakkel, dat is niet de bedoeling dat het ding verteerd wordt, er zit olie op of, of, of brandstof dat brandt. Maar de fakkel zelf verteert niet. En dat wat in een oven zit is ook niet bedoeld om verbrand te worden. Dus branden zonder te verteren. Dat doen ze denken aan het brandende doornbos van Mozes. Waar God zich later openbaarde. En dat doet ons natuurlijk denken aan die berg de Sinii, die, die brandde als een fakkel en rookte als een oven. Als God zich openbaart, openbaart hij zich als een verterend vuur. Het verteert ons als wij met God willen wandelen. Het is niet licht. We krijgen te maken met ballingschap, we krijgen te maken met verbrokenheid. Waarin wij wandelen. En dat is niet iets lichts, wat zomaar eventjes weggehaald wordt door uh, even bij Jan Zelstra langs te gaan en even te bidden. Of, of hoe dan ook. Die verbroken hij dus een deel van ons leven. Maar dan, als Abraham sterft en in een diepe slaap is, dan openbaart zich deze visie op, op Gods uh, vuur. Op het vuur dat beproeft. Maar waar is nu het antwoord op de vraag? Hoe zal ik weten dat ik erven zal? Hoe zal ik weten, toch gronden, dat dit land van mij is? Dat dit land van mijn nakomelingschap is? Dat er een tuin van Ede zal zijn? Hoe zal ik het weten? Ja, wij zal datgene tot leven wekken waarvan gedacht wordt dat het sterft. Daar zit een sleutel, in het doodgaan, in het sterven. Sterven aan onszelf. De Israël werd wel uit Egypte gehaald, uit de ballingschap en de woestijn ingeleid, maar de woestijn was ook een vorm van ballingschap. Woestijn, woestenij, verbrokenheid, geen, geen drinken en eten tot je beschikking. Geen, de woestenij was niet een beloofd land wat beloofd was. En dan komen ze in het midden van de woestijn, bij die berg de Horeb. Dat is de meest uitgedroogde plaats van de woestijn. Waar is dan die tuin van Ede? En daar openbaart God zich. En heel Israël, heel die generatie die die openbaring van God krijgt, sterft in die woestijn. En dan pas, in het leven dat openbaar komt, in die verbrokenheid, in die dood staat een generatie op, die optrekt naar het land en het bezitten zal. Ja, wij zal datgene tot leven wekken waarvan gedacht wordt dat het sterft. En daarom zal er een tuin van eden zijn. Daarom zal er herstel optreden in deze wereld. Dat is wat God hier zegt. God laat aan Abraham zien wat zijn antwoord is op de verbrokenheid van zijn schepping, waarin elk licht lijkt uit te doven. Herstel komt door de dood heen. Wisten we al? Dat de, het pad waar we op gingen, toen we Yeshua gingen volgen, ons naar de dood leidde? Ja, we herschept het leven in de dood. Van de mens. Niet veel later. Nou ja, jaren later. wordt Isaac geboren. Er gaat nog een aantal dingen aan vooraf. Het verhaal met Ismaël en zo. dan wordt Isaac geboren? Abraham die verstorven was, zoals de Hebraïe brief zegt. Dood, die geen leven meer kan voortbrengen. En er komt leven in dat. Waarvan men dacht dat het dood was. Het is sinaï, ik heb het net gezegd. Israël stierf in de woestijn. En de naziël lachte. Is dat volk nou uitgetrokken uit Farao? Is Farao nou veroordeeld? En nu gaan ze dood in de woestijn. Maar ze komen tot leven en nemen het land in bezit. Herstel komt door de dood heen. Daniel 2. Dat brengt ons wat dichter naar vandaag. In Daniel 2 wordt een, een beeld geopenbaard aan koning, koning Nebuchadnezzar. Een gouden hoofd, een zilveren borst, koperen lendenen, ijzeren benen en voeten die wat zwakjes zijn. Ja? IJzer en leem gemengd. Een koninkrijk, het menselijke koninkrijk van de rebellie. Dat in, in Babel zijn, zijn glorie vond, het gouden hoofd, wordt steeds anders zichtbaar. En uiteindelijk het Romeinse Rijk dat in tweeën uh, splitst, het, uh, het Rijk van Rome en het Rijk van Constantinopel, het Oostelijke en het Westelijke Rijk. De twee benen van het, van het beeld van de rebellie van de mens in de geschiedenis staan uiteindelijk op voeten die erg wankel zijn. Dat mens had een, de mens heeft een koninkrijk gebouwd. En vandaag denken we ook dat het koninkrijk van de mens best wel sterk is. Ja, wel, economie. Het begint een beetje openbaar te komen dat we misschien niet zo sterk zijn. He? Als mens, nu, vandaag. De heerschappij, het koninkrijk, het rebellie. We hebben God niet nodig. God is dood. Maar ook dit koninkrijk zal sterven. En het zal breken. Het zal eindigen. En dan wordt er in de bergen wordt er een steen losgemaakt. Niet door mensenhanden. Want als een mens dood is, dan doet hij niet veel meer. Als het koninkrijk van de mens sterft, of op sterven na dood is... dan is er een steen uit de bergen... die naar beneden komt rollen en dat, en dat beeld vernietigt. Dat is het koninkrijk van God. Dan komt het koninkrijk van God... Hoe dichtbij zijn we? Als een mens sterft, als zijn koninkrijk sterft, kan Gods koninkrijk zich openbaren. En dan nou Yeshua natuurlijk, die in het midden van de geschiedenis gekomen is, onderwezen heeft en aan een paal werd gespijkerd en stierf. Herstel komt door de dood heen. En dat is al aan Abraham geopenbaard, dat hij stel door de dood heen komt. Weten wij al dat als we Jezus volgen, dat het ons leven kost? Dat we tot onze dood in verbrokenheid leven? Dat ziekte, eenzaamheid, verbrokenheid ons deel is? Abraham werd er steeds weer aan herinnerd toen Isaac geboren werd, later toen hij Isaac op het altaar moest brengen. Durven wij te wandelen in de dood van Yeshua? En nederig te blijven? Omdat we toch maar dode mensen zijn in feite? Dan kan Gods herstel openbaar worden. Dan kan Yeshua's opstanding in ons leven plaatsvinden. En dan kunnen we herschapen worden naar Gods beeld. En zijn gelijkenis. In Yeshua's dood en opstanding. Dat is het goede nieuws. Aan Abraham. Er is leven. Er is herstel. Er is een tuin van Ede. Waar wij naar onderweg zijn. Als wij in verbrokenheid blijven wandelen. En in de dood blijven wandelen. Dat is het goede nieuws. Aan Abraham. En dat is de boodschap waarmee wij de nieuwe week in mogen gaan. De volgende keer gaan we naar Israël in de woestijn. Het goede nieuws dat aan Israël geopenbaard wordt. Het herstel van de tuin van Eden. Hoe kan dat plaats gaan vinden? Voor een volk? Hoe kan een volk tot haar doel komen? Niet een individu, maar een volk. Hoe kan, hoe kan een volk gaan wandelen in dat herstel... Hoe kan God openbaren, hoe zal God openbaren hoe zij moeten wandelen? Dat is pas goed nieuws. Want dan kunnen we in die dood op weg gaan naar dat herstel. Als wij wandelen in zijn dood, mogen we ook wandelen in zijn opstanding. En mogen we ons laten onderwijzen over wat dat goede nieuws is. En hoe wij werkzaam kunnen zijn in de herschepping. De aarde die herschapen zal worden als Yeshua terugkomt. En de aarde daarna leiden zal. En het koninkrijk van God heersen zal. Eerst op Sion. En dan zal het woord uitgaan van Sion. En de rest van de aarde onderwijzen. En dan zal de aarde opstaan. De herschepping zal komen. En het koninkrijk van God zal op aarde komen. Dat is, dat is het goede nieuws. En dan gaan we volgende keer wat verder op in. Hoe Israël dat goede nieuws krijgt. En hoe zij daarmee omgaan. Dank u wel. Shabbat shalom.